uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. ChristenUnie worstelt met Afghanistan. Bouterse handelde in 2006 nog in drugs, volgens Wikileaks. En Ierse premier stapt op als partijleider. Het weer overwegend bewolkt en regen of motregen. Morgen geleidelijk droog. Heel af en toe breekt de zon door. Komende week weinig verandering. Het is nog helemaal niet zeker of er een meerderheid is in de Tweede Kamer... voor een nieuwe Afghanistan-missie. Ook binnen de ChristenUnie zijn er twijfels. Het vandaag duidelijk op een vriendendag van de partij in Den Haag. Politiek redacteur Wilma Borgman. Wilma, zijn ze eruit bij de ChristenUnie? Nee, dat, dat zijn ze nog niet. Uh, vandaag werd op die Vriendendag duidelijk dat de ChristenUnie het moeilijk heeft met deze kwestie. Um, vorige week zaterdag was er al een stemming op de partijraad van GroenLinks. Daar was een duidelijke meerderheid tegen. Nou, Zo'n stemming is er vandaag niet geweest, maar er is wel een peiling geweest onder de achterban, namelijk door het Nederlands Dagblad. En dat is een krant die uh, over het algemeen goed thuis is bij de ChristenUnie-achterban. Het beeld dat daarop uitreist is wel uh, vergelijkbaar, want ook een meerderheid van de ChristenUnie-achterban lijkt niet erg enthousiast over die nieuwe missie naar uh, Noord-Afghanistan. Um, en, en met als reden dat mensen vooral twijfelen aan het nut van die missie. Kan Nederland daar eigenlijk wel zinvol werk doen? Zijn daar wel concrete resultaten te boeken? Of zou het beter zijn om een oplossing te zoeken in de buurt van Afghanistan? Nou, partijleider Rauvoet die liet uh, na de afloop van de discussie on, uh, over Afghanistan vanochtend weten dat de stemming onder zijn achterban niet doorslaggevend is voor de fractie. André Rauvoet. Alleen de fractie is bevoegd en verantwoordelijk... voor het uiteindelijk te nemen besluit... Ik weeg heel zorgvuldig mee, het maatschappelijk klimaat, het maatschappelijk gevoel, hè, wat, wat, het draagvlak in de samenleving en ook in onze achterban. Maar het oordeel van de deskundigen is ook belangrijk en um, uh, die ons precies informatie over al die belangrijke punten uh, kunnen geven. Uiteindelijk moeten we dat optellen en ligt de lichte beslissing uh, bij de fractie. Dit bij ons niet zo, dat als we eenmaal een peiling hebben gehouden, uh, dat daarmee de uitkomst van het proces vaststaat. Ja, dus alle, als alle informatie binnen is, na de hoorzitting van maandag en het debat met het kabinet woensdag en donderdag, daarna bepaalt de fractie het standpunt. Dus Rauwvoet heeft zelf ook nog geen standpunt bepaald? En niet dat hij dat met ons wil delen, in ieder geval. In ieder geval heeft hij nu manoeuvreerruimte gekregen vandaag. Hoe belangrijk is eigenlijk die steun van de ChristenUnie voor het kabinet? Nou, die is, die is cruciaal, want CDA en VVD steunen de missie wel... maar PVV, PvdA en SP in de Tweede Kamer zijn tegen. Dus moeten de andere partijen, D66, GroenLinks en de ChristenUnie... zorgen voor uh, een meerderheid. Uh, als je het helemaal formeel bekijkt... dan kan het kabinet de missie ook doorzetten zonder een Kamermeerderheid. Want het is uh, de beslissingsbevoegdheid van het kabinet. Maar in de praktijk is het toch niet goed denkbaar... dat zo'n missie naar een land wordt gestuurd waar het gevaarlijk is... zonder dat er een uh, breed draagvlak voor in het parlement is. En dus zijn de stemmen van die drie oppositiepartijen heel belangrijk. Nou ja, zoals bekend uh, twijfelen, ChristenUnie en GroenLinks. Donderdag moeten die twijfels voor een groot deel worden besproken... in het uh, debat met premier Rutte. Dan zou het, volgens of moet nog denkbaar zijn dat na dat debat het kabinet met een nieuw voorstel komt. Het kabinet kan altijd met nieuwe voorstellen komen, maar daar hebben we eerst het debat voor komende week uh, woensdag en donderdag. Natuurlijk kan het kabinet zeggen: Gehoord de Kamer, gaan we nog eens op kouwen en komen we met een gewijzigd voorstel. Dat, dat, is, dat is denkbaar. Maar dat zal dan pas duidelijk worden nadat uh, dat debat is geweest donderdag. We hadden gisteren een briefing en. Uh... Begin volgende week een hoorzitting over die nieuwe missie in Afghanistan. Gaat dat nog een rol spelen, denk je? Jazeker, maandag is een zeer belangrijke dag. Uh, daar worden bijvoorbeeld partijen gehoord die tot nu toe in de discussie wat onderbelicht zijn geworden. Hulpverleners komen daar bijvoorbeeld de Kamer bijpraten. En dan is woensdag en donderdag dat debat. En daarna uh, wordt bepaald hoeveel steun er is. Wilma Borgman over de Vriendendag van de ChristenUnie.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 De gesprekken in Istanbul waren bedoeld om het overleg met Iran vlot te trekken. EU-buitenlandchef Ashton zegt dat Iran voorwaarden vooraf stelde. De andere landen vinden dat Iran eerst moet aantonen dat het nucleaire programma voor vreedzame doeleinden is. Dat lukt volgens Ashton niet, omdat Iran niet meewerkt aan inspecties door het Internationaal Atoomenergieagentschap. De IAEA has not been able to niet de exclusieve, peaceful nature van Iran's programma given what the agency states is a lack of sufficient cooperation by Iran. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, China, Rusland... en Duitsland denken dat Iran werkt aan een atoomwapen. Iran zegt dat het atoomprogramma echt alleen bedoeld is om energie op te wekken. In Tunesië wordt opnieuw gedemonstreerd. Gisteren beloofde premier Ghanouchi dat hij na de verkiezingen uit de politiek zal stappen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 Het winkelend publiek kon op tijd... uit het gebouw van vijf verdiepingen in de stad Uva wegkomen. Volgens het bestuur van de Zuid-Russische stad... staat het dak van het winkelcentrum... door de klap van de explosie op instorten. De eerste premier Kouwen stapt op als leider van zijn partij, Fiona Foyle. Hij blijft wel premier tot 11 maart als er verkiezingen worden gehouden. Cowens gezag is de afgelopen maanden flink afgenomen. Komt vooral door de crisis en het omstreden besluit... om financiële hulp van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds aan te nemen. De regering moet daardoor harde bezuinigingsmaatregelen nemen. De afgelopen week kon Cowen ten nauwenood een kabinetscrisis voorkomen. In de opiniepeilingen staan hij en zijn partij er slecht voor. Cowen zei dat hij zelf heeft besloten op te stappen. alles in account en met mijn familie... ik ultra and leader van te stappen. Cowen zei verder dat het bij de verkiezingen niet om personen... maar om programma's moet gaan en dat hij daarom opstapt. Duizenden betogers vandaag in Berlijn onder het motto... Wir haben es sat. Een landelijk protest tegen de industriële landbouw... en tegen het genetisch modificeren van voedsel. Door het Duitse schandaal met dioxine in eieren en vlees... kwamen er veel mensen op af. De lange stoet trekkers vormen de kop van de demonstratie... en vanaf de kant worden ze toegezwaaid... Een vrouw met een fluitje, die zwaait ook. Bent u ook boerin? Ja, maar dat is collega, hè? kleinbouwer. Wat mag ze? Wat hebben ze hier voor een hof? Schapen en hühner. Het is een kleine boerin met schapen en kippen. Waarom bent u hier vandaag? Weshalb sinds u hier? Ja, om te demonstreren om mijn onfrieden uit te drukken. We kunnen ze niet meer verder zo hinnemen, wie ze met de tieren omgaan. Ja, er moet een eind komen aan de industriële landbouw. Aan de manier waarop op dit moment steeds meer boeren steeds groter worden. En er eigenlijk maar heel weinig kleine gezonde boeren overblijven. Wel een klok, wel een bel, maar geen koe of een schaap. Nee, een zieke. Een Een geit, een bok hoort er eigenlijk bij, maar die heeft u thuis gelaten. In naam ze te Hause gelassen. Het is een riesenschweinerei wat afgeeft, wie onze pharma-lobby. Onze politiek besticht en die politiek maakt eigenlijk... des wat Duitsland... de bevolking niet wil. Over 70 procent... De Duitsland is eigenlijk gegijzeld door de pharma-lobby... door de chemische industrie. Die willen de genetische manipulatie inzetten. Ze hebben de politiek gedwongen om dat te accepteren... terwijl de meeste mensen het helemaal niet willen. Dus doet de politiek nou wat de mensen willen... of doet ze wat de grote bedrijven, de chemische bedrijven, willen? Veel mensen dragen een geel bord met zich mee. Zo'n bord zoals de plaatsnamen eruit zien in Duitsland. Dan kun je zien dat ze echt uit het hele land komen. Badmunder bijvoorbeeld, dat is in de buurt van Hannover. Wat is daar aan de hand? En bij ons is een groot thema uh, hundermaststellen. 2,5 miljoen slachtingen die week. Dat is onvoorstelbaar. Bij ons speelt vooral dat er toestemming is gegeven voor een, een enorm abattoir... waar 2,5 miljoen kippen per week geslacht mogen worden. Dus er zijn heel veel boeren die daar nu uh, kippen moeten vetmesten... voor dat abattoir, voor dat slachthuis. Het is het slimme dat in de EU de markt aan heentjevlees... voor 102% gezettigd is, also meer als de Er is juist een overschot in Europa... dat supergoedkope kippenvlees wordt voor de export geproduceerd... om het zo goedkoop mogelijk in de derde wereld te kunnen dumpen. Dat is toch idioot? Ei ohne dus eieren zonder kwelling, staat er op een kraampje van de jongere Milieubescherming. Waar zijn die eieren dan? Nee, nee, we hebben geen eieren erbij? <lacht> nee, maar om um, het dioxineskandaal hebben we gedacht. Uh, eerlijk gezegd hebben we geen eieren bij ons. Maar dat bord slaat natuurlijk op het dioxineskandaal. Het komt wel goed uit, hè? die demonstratie was al gepland. Maar door de dioxine krijgt hij nu veel meer aandacht. Maar het maar wieder voor die verbruiker dat het gewoon. dat wat loopt, wordt eindelijk maar openlijk. Je das zou bijna denken dat het goed is dat het op dit moment naar buiten komt, dat schandaal. Maar het is natuurlijk voor de boeren fataal. Die lijden eronder. Ja, en de mensen die worden er nu met hun neus op gedrukt... wat er eigenlijk allemaal misgaat in de landbouw. Alleen het is jammer dat ze het vaak zo gauw weer vergeten. Ja, Riesen Correspondent Korrespondent Wouter Meijer tussen duizenden boze demonstranten in Berlijn. Sport. De eerste dag van de wereldkampioenschappen sprint zit erop. Bij de vrouwen gaat Christine Nesbit aan de leiding. Bij de mannen is Stefan Groothuis voorlopig de beste. We hebben het natuurlijk over schaatsen. Verslaggever Sebastian Timmerman... Stefan Groothuis dankt dat vooral aan een prachtige overwinning op de duizend meter. Hij wint van Shawnee Davis de tweede op een volgende keer dat de Olympisch kampioen een duizend meter verliest. 1'8'97 voor Groothuis. En door die overwinning op de duizend meter ging hij ook q Yugli. Voorbij de winnaar van de 500 meter. En staat hij dus aan de leiding in dat algemeen klassement na de eerste dag. Be belangrijker eigenlijk nu op dit moment bezig is de huldiging van Marianne Timmer. De enige Nederlandse vrouw die kan zeggen dat ze wereldkampioen sprint is geweest. En Rintje Ritsma die praat op dit moment wat woorden naar haar toe. Laten we even meeluisteren. En uh, dan uh, enorme mooie prestaties neergezet. Dus ik wil dan ook vragen, heel half. Ga nog één keer vreselijk uit je dak voor Marianne Timmer is gebleven. Het publiek zit er nog altijd voor Timmer die net werd bijgestaan in een eerste ereronde. door uh, oud ploegenoten als Gianni Romme en Herman Wennemars en Frauke ook. Door Chris Whitty, oud-Olympisch kampioen. Gerard van Velden, oud-Olympisch kampioen. Christine Aftink, Joey Cheek en Yvonne van Genep. En zo is die uh, huldiging bezig. We hebben prachtige beelden kunnen terugbekijken van haar uh, Olympische uh, races. De overwinning in Nagano, de 1000 en de 1500 meter, waar de uitspraak vandaag kwam Timmetje, Timmetje, wat ga je doen? Natuurlijk haar Olympische overwinning in Turijn op de 1000 meter, maar uh, ook de wereldtitels die ze behaalde: de wereldtitel sprint en de wereldtitel op de 1000 meter. Nu aan het woord Doekle Terpstra, de voorzitter van de KNSB. Ja, is een mooi afscheid van Ellen Timmer in het oranje gekleurde Tialf in Hereveen. Sebastian, was Timmerman was dat? En dan geef ik u nog even de hoofdpunten van het nieuws. Nog geen duidelijk standpunt van de ChristenUnie over Afghanistan-missie. handelde in 2006 nog in drugs, volgens WikiLeaks. En de eerste premier stapt op als partijleider. Dit was het uitgebreide Nationaal. journaal Zo dadelijk de AFRO met Pavlov. Goed nieuws voor de zakelijke smartphone-gebruiker. Let's talk business.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 Weet jij of je in Frankrijk je kind naar Jeanne d'Arc of Napoleon mag vernoemen? En klopt het dat Genezen gek zijn op onze Hollandse Jenever? Wat weten we eigenlijk van de Turkse, Surinaamse, Poolse en Nederlandse cultuur? Kijk vanavond naar de NL-test om 5 over 8 bij de NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1. NTR, Pavlof. Marciaal Welman en Henk van Middelaar. Goedenavond, welkom bij Pavlov. Niet van de AFRO, zoals ik Gert Kluk hoorde zeggen, maar gewoon van de NTR. Waarom dat woordje gewoon ervoor komt, weet ik eigenlijk ook niet. Pavlov, een programma over het menselijk gedrag. Over ons gedrag dus. Grote mensen mogen iets wat wij bij kinderen afkeuren. Verklikken. Deze week vroeg parlementariër Sabine Uitslag om een kliklijn... waarop u en ik cafés mogen noemen die zich niet aan het rookverbod houden. Psycholoog, psych klinisch psycholoog zelf. Andreas Wismijer laat straks zijn licht hierover schijnen. En met Anne Spekkens praten we over helende gedachten. Je hebt hoofdpijn of buikpijn... en door op een bepaalde manier te denken, verminderen de klachten. Anne Spekkens doet daar onderzoek naar. En verder zit hier aan tafel Bastian Gelijnsen van Fokken-Sukken. En hij zal zijn visie geven op de onderwijsbezuinigingen. En dat doet hij uiteraard. Met zijn blik die helemaal gefocust is op waar zit er humor. Ja, toch? Geen muziek komt er nu. Goed. Ja, um, uh, Ik heb ja. hier de krant. Dan wou ik nog eventjes voordat we over verklikken gaan beginnen. Wou ik dat eventjes noemen. Ik zie hier een prachtig paleis staan. Zien jullie het ook allemaal? Oh, Dit is het paleis van Poetin. En hoe hebben we deze foto gekregen? Door de pedant van Wikileaks. In Rusland hebben een groep mensen, die noemen zich de anonieme hebben zich uh, ook zo'n zo site eigen gemaakt. En dat noemen ze RuLeaks. Rusland Leaks, zou ik maar zeggen. Zou dit effect hebben voor de transparantie van Rusland? Wie mag ik het woord geven? Bastiaan. Is zit zo mooi in het midden? Wat is de vraag? Zou dit helpen om transparantie in Rusland te bevorderen? Um... Wat, is het nou, ja? wat is het effect van Wikileaks hier bijvoorbeeld? Ja, ik. De, het is me niet helemaal duidelijk. Er komt zo ontzettend weinig uit voor mijn gevoel. Tenminste, al die documenten van de laatste weken. Dan, dan hebben we, uh, uh, de ene Amerikaanse ambtenaar is dan gevraagd om, om druk te zetten op bos. En met een verhaal over de G8, uh, dat kan ik me nog iets bij voorstellen. De G20, wat was het? Ja, G20. G20 ja. Dat is nog een soort chantage waarvan ik denk van, nou ja, dat, dat, daar, daar zou ik nog wel gevoelig voor zijn op een bepaalde manier. En dan vervolgens zou er een andere ambtenaar tegen hem moeten zeggen dat dat een uiting van leiderschap zou zijn als hij voor de voor de afghanistan missie was. <laughs> en ik denk van, wat, wat, wat, wat, wie, wie bedenkt zoiets? Wat is het voor rare, voor rare uh, gedachten dat dat überhaupt dat dat een argument is. Uh, en dat dat een argument uit de mond van een Amerikaan zou zijn. Alsof die weet hoe Bos de PvdA moet leiden. Dat is allemaal, dat is allemaal bijzonder merkwaardig voor. <laughs> André mij. jij bent klinisch psycholoog... en jij weet heel veel van geheimhouden en liegen. Tenminste, dat is wel een onderzoeksdrein van je. Ja. Wat, wat, wat verwacht jij van al die onthullingen, diplomaten, post en NRC genoemd? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Op zich, inderdaad, de informatie die, op nu, die nu vrijkomt... is niet zo heel boeiend en op zich niet zo heel interessant. Het leuke eraan is, is dat het natuurlijk verborgen is geweest. En mensen vinden alles wat verborgen is, hoe triviaal de informatie ook is... Eh, wordt het extra leuk en extra spannend. Dus we smullen er wel van. Maar of het nu echt dingen verandert, dat weet ik niet. Het zou kunnen dat mensen zich... En dat zou een kwalijke uh, neveneffect zijn. Dat mensen zich twee keer gaan bedenken voordat ze iets zeggen. Of iets opschrijven, of iets communiceren. Waardoor je inderdaad toch mensen... Ja, de communicatie wordt toch steeds meer afgemeten. Een effect dus. Dat we ja, uh, minder prijs geven. Ja, ik denk als alle dingen transparant moeten zijn... Uh, dan, dan ga je gewoon meer bewust... Uh, nadenken voordat je iets doet, voordat je iets zegt. En sommige mensen zullen zeggen: Nou, dat is alleen maar goed. Tegelijkertijd is ook heel veel sociale interactie is gebaseerd op gewoon spontane gedragingen. En die, nou ja, je zult ze niet helemaal wegvagen. Maar ik denk wel dat mensen wat minder spontaan zich gaan gedragen. Maar hoe lang zal dit effect blijven? Dat, dat, dat, als, de, als, als de kranten ophouden met publiceren en de televisiestations doen er niks meer, dan vergeten we toch, geloof ik. Dat denk ik wel. Als er, als het verder niet in de maatschappij verankerd wordt door continue media-aandacht, et cetera. dan denk ik dat mensen op een gegeven moment dat hele Wikileaks. van nou, dat was even leuk uit 2019. of wat is het, 2010, 2011. Ja, is en dan, ver is het, en dan, is het, dan is het alweer snel klaar, denk ik. Goed. Hey. Ik ben wel een voorstander van transparantie over het algemeen. Dus het feit dat het paleis van Poetin in Rusland in de krant staat, vind ik wel goed. Heeft trouwens... Een goed begin. Ja. Misschien dat daar wat, nou Voor de Russen lijkt me dit geweldig. Want die weten nu dat het ongeveer 1 miljard heeft gekost. Ja, misschien pareus. dat die afwegingen toch op een andere manier worden gemaakt. Maar Roebel. is het ook allemaal mensen wel hebben? waar? Dat al die, die Wikileaks en nu ook die, die Rusland-leaks... Is het allemaal wel waar? Of wordt het nu ook ingezet om daar uh, misbruik van te Strategisch maken? Strategisch lekken. Ja, ja precies. Ja. <lacht> eh. Dat horen we natuurlijk over een paar maanden. <laughs> nu kunnen we het alleen maar uh, tot ons nemen en kijken of we het leuk vinden. Mag ik of nog niet. één ding over zeggen? Ja. De, dus zo'n zo filmpje als een... Als een, als een, als een uh, die, die, die fotograaf die werd doodgeschoten vanuit die helikopter. Dat, dat was een jaartje geleden. Was dat. dat is schokkend materiaal. Dat is echt een grove ja. uh, fout in een oorlog. Ja, Dat diplomaten... Allerlei deeltjes proberen te maken om daar dat te vallen. Dat verrast niet. Dat lijkt me best wel ja. nuttig ook. Ja. Uh, Maatjes was smeug om te lezen wat Amerikanen dan van onze ministers en parlementariërs vinden. Dat, Inderdaad. Hè? Dat, ja. dat, dat, dat maakt het ja. nog steeds dat ik het toch maar eventjes uh, scan, al die berichten. Goed, maar nu? We gaan het hebben over verklikken. Want um, als je je werkgever verraadt wanneer hij illegale software gebruikt... krijg je een beloning. Dat lazen we deze week in de krant. En mensen die rokers spotten in cafés kunnen dit doorgeven... via een speciale kliklijn. Klikken. Als kind leren we dat dat niet mag, maar als je eenmaal groot bent... word je door allerlei instellingen opgeroepen... om wantoestanden via een kliklijn te melden. Kost het ons als volwassenen geen moeite om een andere bij te lappen? We gaan hierover praten met psycholoog Andreas Wismeijer van de Universiteit Tilburg. Maar eerst heb ik aan de telefoon Mario Lankwaarde, eigenaresse van Café De Stofvolk in Reden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft het vast ook wel gehoord, hè? Het CDA wil een kliklijn in het leven roepen waar je cafés aan kunt geven. Ja, abnormaal. Wat, wat vindt u daarvan? Ik vind u... het verschrikkelijk. lijkt wel de tijd van de NSB'ers dat je elkaar zo moet verklikken. Dat is toch abnormaal? Verraad. Ja. ja. Hoe gaan jullie om met het rookbeleid in de ook? Niet, wij roken gewoon door. <lacht> ja. Ja. Is daar de titel van het café, de naam van het café al ontleend? <lacht> maar bent u bang dat uw café uh, verklikt gaat worden? Eh, uh, nou, we zijn er niet bang voor, maar hoewel het wel zal gaan gebeuren, denk ik ja. Hoe dan? Dat, uh, ja, al is maar door collega's, uh, collega's inderdaad, met, met, met, met wat grotere feest die wel een rookruimte hebben. Dat is in ieder geval veel minder gezellig. En die, u, u bent bang dat die gaan infiltreren en uh, uh, de boel gaan zouden mieteren eigenlijk, gaan verklikken. Ja, dat zou kunnen gebeuren. Dat en... is eigenlijk heel uh, oneerlijk op die manier. Ja. Ja. E eigenlijk verklikt u uzelf al op deze manier, toch? Ja, maar wij vinden gewoon dat... Ja, wij zijn toch een democratie. Wij mogen toch zelf weten wat we doen eigenlijk in principe. Hoe groot is uw café? Eh, uh, 96 vierkante meter. Dus dat is wel te groot eigenlijk, hè? want cafés tot oh, 70 stop, vierkante meter. Die, uh, daar mag je gewoon roken als er geen personeel is. Ja, ja personeel hebben we sowieso niet. Mm -hmm. En we hebben dan twee biljarts staan, dus ruimte voor een rookruimte hebben we gewoon helemaal niet. Nee. En u rookt zelf wel en u heeft geen zin om naar buiten te gaan, denk nee. ik. Nee. <lacht> <lacht> ja. maar, maar gaat u zich wapenen tegen die verklikkers? Uh, nee hoor. U blijft gewoon doorgaan zoals het is? Ja. Ja. Henk, wilde wil jij nog iets zeggen? Ja, ik vroeg me af. Uh, uh, zijn er mensen die juist nu naar de stofwolken... Ik vind het zo'n geweldige naam. Die nu naar de stofwolken komen omdat er bij u wel gerookt wordt. Dus ze zeggen, nou ja, hier mag je tenminste nog roken. Ja, vinden ze echt hartstikke gezellig. <laughs> ja. Oh. Goed. Nou, ik zou zeggen, steek er nog eentje op. Denk nog even aan ons. Doen we. En heel veel uh, sterkte en, uh, en veel succes met de, de stofwolk. Bedankt, ja. Mario ja. Langwarden. Oké, okay, dank u wel. Dag. Dag. De afzuigkap wel aan zeggen. Andreas Wismeijer. Ja, zo te horen maakt uh, mevrouw Langmeijer zich niet zoveel uh, uh, problemen om... Uh, um, is niet zo bang voor het verklikken. Ja, nou ja, goed. Ik heb hier zelf geen ervaring mee. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen die. Uh, kijk, je hebt rokenfeest en niet rokenfeest. Maar mensen die zich daaraan ergen. Ja, die, die kunnen dan denken. Nou, weet je wel, dan bel ik die kliklijn. En dan is het over een paar maanden is het, is het rookvrij. Tegelijkertijd, en daar heeft ze ook gelijk. En zijn er zoveel mensen die ervoor kiezen. Het is tenslotte een democratie. Van, nou, ik, wil naar, ik weet dat er in de stofwolk gerookt wordt. Al wist je het niet, dan kun je het aan de naam inderdaad wel ontlenen. Dus ik ga juist naar die. De zaak toe. En niet naar een ander waar niet groot mag worden. Maar kost het ons moeite om te klikken? Ik denk dat het heel erg afhangt van wat je ermee wil bereiken. Uh, ik denk dat de ene keer is het wat makkelijker om te klikken dan de andere keer. Als je jezelf doodergt aan een bepaalde situatie en je weet dat je bijvoorbeeld anoniem kun je uh, zo'n kliklijn bellen en dan de situatie veranderen. Want je weet, nou, dan wordt die tent gesloten of die wordt er ook vrijgemaakt. Of weet ik veel. Ja, dan zal het misschien makkelijker zijn dan wanneer het om andere zaken gaat. Ik, ik weet niet of je echt kunt spreken of of het moeilijk of makkelijk is om te klikken. Ik denk dat het meer afhangt van de, de, wat je ermee wilt bereiken. Wat hm. je ermee wilt winnen. Dus je, je, met verklikken wil je wel altijd iets... Bereiken, ja, het ja, ja, kan voor jezelf zijn. Het kan ook voor anderen zijn. Dat je anderen wilt uh, beschermen. Je kunt ook bijvoorbeeld verklikken dat er uh, toch een koffieshop uh, op zoveel meter van je straat zit. Terwijl je zelf van een school zit. Terwijl je zelf misschien uh, geen uh, marihuana rookt of zo. Maar dat je zorgen maakt om het effect voor uh, bijvoorbeeld schoolkinderen. Uh, dus dan heb je er wel belang bij, maar heel indirect... En en um, welke emoties roept het nog meer bij ons op? Voelen we ons ook wel eens schuldig? Of. Um... Als je verklikt. Yeah? Ja, dat denk ik wel. Maar dat hangt weer vanaf ja, van welke situatie? Je kunt soms kijken, dat zie je ook bij geheime Mensen die ervaren heel vaak als ze een geheim hebben ervaar ze heel vaak schaamte of spijt of zelfs schuld aan een bepaalde situatie. Ik denk dat die emoties, dat zijn ook basisemoties, die zullen zeker ook voorkomen wanneer je eh, dat telefoonnummer draait om naar zo'n kliklijn te bellen, om iemand erbij te lappen. Dan zul je ook wel even, misschien met een beetje het schaamrood of de kaken, of misschien achteraf, dat je denkt van ja, toch niet zo netjes, maar eh, het doel heiligt de middelen. Want het is natuurlijk wel laf om, uh, om het anoniem te doen. Hè? Je kan misschien ja. beter gewoon op de man af zeggen van... ik heb liever dat je dat niet doet. Ja, nou goed, daar heb ik geen oordeel over. Maar ik denk dat het makkelijker is om het anoniem te doen... Omdat, omdat dan wel die drempel lager wordt. En ik denk dat dat ook bewust is wat de overheid nu probeert... door een anonieme kliklijn op te zetten... in plaats van een kliklijn waar je met name een toename reactie kunt sturen... om een, een dialoog aan te gaan met die café-eigenaar. Want dat zou weinig succes hebben. Hm. Anonimiteit maakt het een heel stuk makkelijker. Maar eigenlijk is dat raar. Want je wilt toch ook dat er in de maatschappij een zeker vertrouwen is. En dit lijkt mij eerder het vertrouwen te ondermijnen. Als je weet, ja. ik, kan, ik kan er gewoon bijgelapt worden door mijn buren. Ja, ja dat denk ik ook. Het is een beetje het, het, het gevecht tussen enerzijds de regels. We hebben als democratie afgesproken dat we, dat we deze regels gaan handhaven. Tegelijkertijd heb je een democratie, dus heel veel mensen hebben daar niet voor gestemd. En die probeert daar toch onderuit te komen. Dus inderdaad, ik denk, ik denk zelf dat het eh, wantrouwende situaties gaat opleveren. Zoals je ook in, als je in een restaurant zit en je maakt een foto van het gerecht... omdat je het zo mooi vindt dat het eruit ziet. Eh, dat, dat je gelijk die open ziet kijken van... is dit misschien iemand van eh, een, een Michelin-gids of wat dan ook. Ja, dus het, het creëert wel gelijk wantrouwen. heeft een van jullie wel eens een kliklijn gebeld? Nee. Nee, ik heb me wel vaak geërgerd aan roken in restaurants en cafés. Ja, ja. En toen, maar, maar, maar stap je op de ober af of op de barkeeper en zeg je, nou, wacht toch niet meer? Nee, ik ga meestal dan naar een andere gelegenheid. Ja, ja. Moet ik zeggen. Ja. ja, dat doe ik ook. <laughs> ja. Goed. Ja. We hebben ook uh, uh, aan de telefoon uh, pedagoge Geraldine Blokland. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Want als ouder leren we onze kinderen dat we niet mogen verklikken. En waarom is dat dan eigenlijk? Um, aan de telefoon, zoals gezegd, Geraldine Blokland. U bent ook verbonden aan de campagne Positief Opvoeden. Ja, dat klopt. Waarom klikken kinderen eigenlijk? Uh, ja, dat kan allerlei redenen hebben. En dat hangt ook een beetje af. Of samen met de leeftijd of met de situatie waar het over gaat. Eigenlijk als ze klein zijn, zo'n jaar of drie, dan noem je het nog niet echt klikken. Want dan zijn ze eigenlijk nog de regels van het hele sociale spel aan het leren. En dan zeggen ze heel makkelijk tegen hun moeder van... Uh, oh Jantje heeft dit of dat gedaan. Eigenlijk willen ze dan horen dat ze het zelf heel goed weten. Mm -hmm. Maar als ze een jaar of uh, acht, negen zijn... dan weten ze meestal wel dat klikken eigenlijk geen acceptabel gedrag is. En ook dan zijn er vaak wel weer verschillende redenen waarom kinderen klikken. Soms uh, doen ze het omdat ze... Ja, met een probleem zitten dat te groot is uh, voor henzelf om, om op te lossen. En klikken ze bijvoorbeeld in de hoop dat een volwassene een eind aan kan maken. Dat kan je je bijvoorbeeld voorstellen als een kind op school gepest wordt door een aantal andere kinderen. Dan uh, Vaak houden kinderen het heel lang voor zich, want ze willen ook geen klikspaan zijn. En ze weten wel dat dat, uh, ja, dat, ze dat niet verder zal helpen. Maar op een gegeven moment kan het toch te moeilijk zijn waardoor ze het wel tegen iemand gaan zeggen. En dat is natuurlijk een vorm van klikken die we eigenlijk weer wel acceptabel vinden. Ja, maar als ouders leren we kinderen het in eerste instantie af. Ja, en dat is dan meer het klikken waarbij je probeert een ander zwart te maken... of in een kwaad daglicht te stellen om er zelf beter van te worden. Ja. Dat dus is dan een vorm van klikken die we niet zo sympathiek vinden. Dus, dus er zijn eigenlijk twee manieren van klikken om iemand zwart te maken... en om een misstand aan de kaak te stellen. Ja, en, en dat is natuurlijk best wel lastig om dat in de opvoeding aan kinderen goed duidelijk te maken. Ja. Want dat is een beetje een dubbele boodschap. Aan de ene kant zeggen ouders, soms ik vind het fijn hè, dat je me verteld hebt dat dit gebeurd is. En ik vind het belangrijk dat je de waarheid vertelt. En op andere momenten zeggen ze weer, hè, je moet niet klikken, schijt er nou mee uit. Ja, en hoe, hoe, hoe moet je dat dan je kinderen bijbrengen? Ja, dat is denk ik een, een lang uh, proces. En dat, uh, dat gaat... Uh, ja. Stapsgewijs, ik denk dat het belangrijk is om veel te praten toch, over dingen die zich voordoen, situaties die zich voordoen, en aanleiding daarvan te kijken hoe ga ik er nu precies mee, mee om. Kijk, als een kind klikt omdat, omdat hij de situatie niet goed aan kan of omdat hij gepest wordt, ja, dan, dan kan je natuurlijk zeggen: Ik vind het heel fijn dat je, dat je me dit verteld hebt en laten we nou samen eens kijken. Hoe je hiermee om zou kunnen gaan. Want het belangrijkste is dat ouders zich verdiepen in de vraag waarom klikt een kind. Ook als een kind klikt om een ander zwart te maken dan nog. Moet je natuurlijk nadenken van hè, waarom zoekt hij deze manier. Waarom kan hij dat niet op een andere manier oplossen. Ja. We vragen even aan de gasten hier aan tafel. Die hebben ook kinderen. <lacht> <lacht> Anne spekkers. Ja, Jouw jongens al. zien we hier <lacht> aan de andere kant van de ruit zitten. Zijn het klikkers? Nee, maar ik, ik wou even reageren op het eerste voorbeeld. Ik ben blij dat mevrouw het zelf ook weer terugneemt over dat uh, pesten. Want ja. dat zou ik nou toch niet als klikken beschouwen. Ik zou ook graag willen dat mijn kinderen dat zeggen als dat speelt. Ja. Want dat zijn nou typische situaties waar je wilt dat ze wel naar een ander toestappen om dat op te lossen. En daar niet mee blijven lopen en daar. Uh, nee, dus de... als ouder moet je je kind duidelijk, te, duidelijk maken van. In dat soort situaties is het heel goed als je iets vertelt wat een ander kindje heeft gedaan. Waar jij eh, problemen door hebt. Maar het kind zelf, een pester zelf, houdt, beschouwt het soms wel als klikken. Die houdt het heel lang voor zich. En die neemt misschien wel wraak ook. Dan. En die die, zo'n kind is bang dat hij door andere kinderen ja, nog meer in een hoek wordt geduwd door het ja, tegen de meester vooral... of juffrouw te zeggen. Ja. Intimidatie. De vraag is volgens mij, mij ook heel erg hoe het wordt opgepakt. Zeker in zo'n pestsituatie. Ja. Als, het, als er vervolgens uh, de, de pesters uh, een week geschorst worden en dat is het... Ja, dan heb je denk ik inderdaad geklikt, want dan is er alleen maar een straf geweest. En dan ja, heb je dus de waarschijnlijk het, situatie helemaal niet opgelost. Terwijl als dus je, als je een probleem hebt en je... dat aan de kaak stelt... dan is dat volgens mij iets heel anders en als daar constructief mee om wordt gegaan. Ja, dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste voor volwassenen. Dat je het met tact. Uh... Bekijkt en dat je er ja, dat je goed kijkt wat zit er precies achter. En meestal is het niet goed om klikken heel erg te belonen, maar ook niet om het heel erg af te straffen. Maar, hè? Belangrijk eigenlijk om te praten met kinderen ja. erover. ja En, en je in kunt met kinderen natuurlijk ook heel goed praten over allerlei situaties die ze in het nieuws of morele dilemma's die aan de orde zijn, en bespreken van wat zou jij nou doen in zo'n situatie? Maar dat kan natuurlijk nog niet als ze zes of zeven zijn. Natuurlijk. Nee, nee, dat is. Een beetje natuurlijk Als we zo tegen de puberteit uh, aanzitten, oh. dan vinden ze het vaak ook wel interessant om dat soort gesprekken te voeren. En dat kun je natuurlijk ook heel goed in de klas doen. Ja, nog even heel kort. In Trouw stond afgelopen dinsdag, als je klikken beloont, krijg je nare kinderen. Ja, dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht. Want wat is belonen? Ja, belonen is natuurlijk als je steeds zegt van ik vind het heel fijn dat jij precies ja. vertelt wat de anderen voor vervelende dingen doen. En het kind daardoor veel extra aandacht geeft. Maar... Ja, je helpt het kind er dus absoluut niet mee. Nee. Maar een kind wat aan jou vertelt dat hij gepest wordt en daar aandacht aan besteden... ja, dat vind ik een vorm van het gedrag uh, van het kind belonen die natuurlijk wel belangrijk is. Goed ja. dat je dit verteld hebt, zeg je dan. Ja, oké. Okay. Um, hartelijk dank, Geraldine Blokland. Goed, graag gedaan. Dag. Dag. Ja, Andreas, als je klikkende kinderen beloond wordt, het naar kinderen, ze stond dus in de krant. Um, hoe zit het eigenlijk met volwassenen, als die klikken? En je beloont dat. Krijg je dan naar een nare volwassenen? Ja? Ja, nee, ja. Het is dat dubbele leren natuurlijk kinderen inderdaad af... Om, om, om te klikken, afhankelijk van wat het doel van het klikken is. Maar later wanneer je volwassen bent... ja, het, het, het gebeurt gewoon. Mensen communiceren met elkaar. Mensen roddelen over elkaar. Roddelen is ook een heel makkelijk... Smeermiddel om, om, om op hele korte termijn een rapport met iemand op te bouwen. door kleine geheimtjes met elkaar te delen. en dan het liefst van anderen natuurlijk. Uh, deels is dat ook eigenlijk klikken. van ik weet iets wat ik eigenlijk niet mag vertellen. maar ik doe het wel, want ik vind jou aardig. En maar dan, dan het heeft het, dat ja. misschien niet grote gevolgen. Nee, heeft, nee maar ik, ik, ik weet niet of klikken ook echt heel erg grote gevolgen heeft. altijd. Nou ja, we hebben natuurlijk de, klok, de klokkenluiders. Is dat ook klikken? Ja, klopt. Ja, ja, is dat klikken. Dus niet anoniem? Nee, het is niet anoniem. En ik denk dat er daarom ook toch niet zoveel klokkenluiders meer zijn. Want we kennen allemaal wat er met die klokkenluider is gebeurd destijds. Dat ja. Hij heeft jarenlang heeft in een van ergens op een weiland gestaan... omdat hij zijn werkgever... Dus ja, ik denk en dat het, dat... En het verschil lijkt me dat, dat je, een klokkenluider brengt iets aan het licht... wat voor de gewone burger onzichtbaar is. He? Een café waar gerookt is, dat kan iedereen constateren. Ja. Of... En vaak weet ook iedereen wel dat daar gerookt wordt. Ja. ja. Maar als je in een bedrijf werkt en je weet... hé, hey, hier worden steekpenningen betaald... dat weet alleen degene die daar werkt. Ja. Dat lijkt me dat het toch iets anders is dan klikken. Ja, ja. <lacht> dat is een kwestie. Daar zou ik ook niet zo eentje een antwoord op weten. Bastiaan, klik jij wel eens? Ik dacht niet. <lacht> Gelukkig, Meer ben je goed gekeurd. <lacht> Je trekt er ook zo'n ontzettend... Uh, Onschuldig uh... hoog. Ja, ja, inderdaad. Maar die moet je in de gaten houden. Dat denk ik ook. Ja. ja. Um, uh, ja wat, um, nog heel even over het klikken. Want het, het gevolg is natuurlijk dat je daar zelf op, uh, op wordt aangekeken. En dat iemand anders dus um, jou daarop aanspreekt. En uh, jou misschien ook uh, wil bestraffen. Dat je hebt gekletst. Ja. Ja, dat risico, dat loop je natuurlijk wel. Zeker wanneer je een situatie eindigt die andere mensen heel prettig vinden. Kijk, als jij over iets klikt en dat zorgt ervoor dat de situatie stopt. De, de stofwolk wordt uh, de wolk, want er mag niet meer gerookt worden. Punt. Ja, dan zullen al die stammengassen, die zullen er heel erg boos om zijn. En die vinden dat het heel vervelend. Ja. Dat, als zij weten uh, wie geklikt heeft en wie die inspecteur ja. daarheen gestuurd heeft. Ja, Daarom dan, is het anoniem. Ja. Ja, dan ja. zal dat tot repercussies leiden. Goed. Ja. Oké. Okay. Dank je wel. Bastiaan, het is jouw moment. Vind je niet? Het is vijf over half zeven. U luistert naar Pavlov, het programma van de NTR over het menselijk gedrag. En onze maandgast in januari is Bastiaan Gelijnsen van Fokken en Sukken. En die gaat ons iets vertellen over die onderwijsbezuinigingen. Ja. En dat doe je weer met een komisch kamer. Ja, vanuit, vanuit mijn uh, beroep als grappenmaker. Uh, ik wou het over een, een running gag hebben... Uh, ja, dat is een grap die de hele tijd terugkomt. Eigenlijk vaak niet zo'n hele leuke grap... die dan naarmate die vaker terugkomt... op een of andere manier toch steeds leuker wordt. Uh, we luisterden vroeger altijd naar de dik voor mekaar show... met het hele gezin, met mijn vader en mijn moeder. <laughs> en dan viel het blad koffie. En hoe groot was ook. dat gezin? Je hebt drie kinderen. Oké. Okay. Uh, en ik, ik, wat ik ook heel mooi vond... in, um, in Kouf een paar seizoenen geleden... hadden ze steeds van die historische sketches. Van die zie je van een paar van die middeleeuwers staan... die dan... Uh, allemaal van die hele moderne dingen zeggen... ja, met de, dood van, met de moord op Floris de Vijfde... nou komt het toch wel heel dichtbij. Dan zijn we toch wel best bang. En dat, was dan zo dat was dan de setting van die grap. En dan was er altijd iemand... De, uh, wanneer wordt dit eigenlijk uitgezonden? Ja. En dat dat komt iedere keer terug. Dat, werd iedere keer, dat vind ik al heel leuk, maar werd iedere keer leuk. Maar waar het nu over gaat... Uh, gisteren, gisteren, demonstratie van studenten in, uh, in Den Haag. Uh, bezuiniging op het onderwijs. En het mooie is, het onderwijs wordt niet alleen goedkoper... maar het wordt ook beter... Dan ben ik bijna 44 en ik kan me niet anders herinneren dan dat het onderwijs zowel goedkoper als beter zou worden met elk plan, elk kabinet opnieuw. Ja, en ja, ik probeer er iedere keer weer harder om te lachen, maar het, het, is, het, is, ja, het blijft maar iets wat terugkomt. Ik kan me ook herinneren, ik, ik zat in Utrecht op school en dan fietste ik naar huis, naar Maarsen, onder de dom door. en dan stond er op de, dat was mijn eerste confrontatie, uh, kruis ik met de koorstraat, stond een groepje studenten en die scandeerden... Deetman is van onderwijs, maar is hij ook van bovenwijs? Dat vond ik heel grappig. <lacht> uh, en dat was ook alweer zo'n uh, zo actie. En, het, en het, het gekke is, want wat gaan ze doen? En dat is ook iedere keer hetzelfde. Nu gaat het erom langstudeerders. Die kosten te veel geld, dus die moeten... Bestraft worden. En niet alleen de studenten die lang studeren, maar ook de instellingen waaraan zij studeren. Ja. Nou, wat is dan het idee dat die instellingen dan beter onderwijs gaan geven. zodat die mensen sneller afstuderen? Maar dat doen ze niet. Ze gaan die mensen sneller laten afstuderen. door ze lagere eisen te stellen. Ja, zodat is, iedereen het kan halen? Zodat iedereen het kan halen. En ze worden al betaald naar de gelang dat ja. studenten afkomen. naar, de, naar de gelang dat mensen diplomas halen. En op een of andere manier dringt het niet door. Dat het heel dat Nederland... Het... In, in Holland ja. precies. Ja. In Holland. Nou, ja, precies. Ja. Dat is daar een, uh, dat is daar een, een voorbeeld van. Maar, maar, maar uh, Andreas en Anne, waren jullie gisteren ook bij de Hofvijver? Nee, nee, nee. In Toga. Helaas niet. Wij nee. horen bij de tweederde die er niet was. Maar één derde was er wel. Ja. En waarom dat was waren historisch jullie... was dat. Ja, dat was historisch. Maar waarom waren jullie er niet? En wij moesten onderwijs geven. Ah. Dus die het. mensen die daar liepen... Die hadden tijd genoeg. <laughs> nee. Emeritief, schat ik. In. Nou, nee, nee dat, is is, dat is niet waar. Nee, nee, nee. Ja. Goed. Um, ik denk dat je deze grap over een jaar nog een keer kunt maken. Ik uh, ga het doen. Ja, goed. <laughs> I'm so tired. This sound is familiar. I can't get myself to answer I wouldn't make it stop if I had a reason got to leave. was dat met het nummer Sounds Familiar van zijn debuutalbum The Music in My Room. En daar kreeg hij vorig jaar een Edison voor. U luistert naar Pavlov van de NTR. Luisteraars, er zijn er nog wat onder ons die wel eens buikpijn hebben, soms chronisch of uh, chronische hoofdpijn. Geen dokter weet er een oorzaak voor te vinden. Hou in ieder geval op met aspirintjes slikken. U moet er helende gedachten op loslaten. En dat zijn gedachten die die pijn een beetje doen verdwijnen. Dat blijkt uit een onderzoek. Het is een bepaalde manier van bedenken, van denken daarover. En Anne Spekkens doet daar onderzoek naar... in het UMC Radboud in Nijmegen. Stel dat ik heb die vage hoofdpijn chronisch. Hoe moet ik dan gaan denken als ik geen pillen wil gaan slikken? Ja, waar we onderzoek naar doen, is mindfulness-based cognitieve therapie... bij dit soort klachten. Dat moet u eventjes herhalen, hè, want dat is een woord. Mind... Eh, inderdaad. Mindfulness-based cognitieve therapie. Oké. Okay. Dit dus is gaat over... cognitieve therapie gebaseerd op mindfulness. Ja, het is de combinatie van okay. mindfulness en cognitieve therapie. En mindfulness gaat feitelijk niet zozeer om andere gedachten te hebben... maar om meer bewust te worden van de, van de gedachten die je hebt. Dus, ik heb die hoofdpijn. Ja. En dan moet ik denken... en nou zit ik steeds maar te denken dat ik hoofdpijn heb. Bijvoorbeeld. En dan? En dan, als je daar wat meer afstand van kan nemen... van die dan kan je het zien als een gedachte. En dan kan je die gedachte ook laten gaan. Het punt met dit soort klachten is... we hebben ja. allemaal wel eens lichamelijke klachten. En sommige mensen hebben daar meer last van dan andere. Ja. Maar soms, door de manier waarop we erover denken... ik heb steeds maar weer hoofdpijn. Door de manier waarop we er... De, de emoties die daarmee gepaard gaan... somberheid ja. bijvoorbeeld, of soms ook angst... Hè, als mensen zich zorgen maken. En de manier waarop ze daar vervolgens mee omgaan... kunnen ze de lichaamklachten die ze hebben... erger maken dan ze al zijn. Dus door je meer bewust te worden... en dat is een van de dingen waar Martens van over gaat... bewust worden, mm -hmm. bewust zijn van je eigen gedachten, gevoelens... Ja. en sensaties, kun je dat soort patronen doorbreken. Kan je er als het ware naar gaan kijken? Dus dan denk ik... Ik zit ook wel steeds aan die hoofdpijn van mij te denken. Ja. En dan? Want dan moet er een volgende stap komen, lijkt mij, of niet? Ja, en, en door daarnaar te kijken, door het te observeren... kun je het ook laten. Kun je denken, dat zijn een gedachte. Die komen en die gaan. Een gedachte is geen feit. Dus in plaats van je, dus je te vereenzelvigen... Wat is voor een andere gedachte dan, daarna? Nou, je kan... Je kan um, in, in plaats van je te vereenzelvigen met zo'n gedachte... dus als het ware dat mm -hmm. als waar te... te um, Aanvaarden of je te vereenzelvigen met het gevoel zelfs. Ja. In je pijn te gaan zitten of niks anders voelen dan die pijn. Uh -huh. Of automatisch in, in reactiepatronen te schieten die je, nee, waar je altijd in schiet. Ja. Um, daar onderhoud je de klachten mee of daar vererg je de klachten mee. En door oh, daar naar... heb ik die hoofdpijn weer. Oh, wat vervelend. Ja, dus daar, door daarnaar te kijken en afstand van te nemen. Wordt degene die je observeert, is een andere dan de, dan de gedachte die je hebt. Maar dat, je dat is interessant. Niet meer je, he, gedachte, je kijkt naar nou je Nou zegt gedachte. u door de afstand van te nemen, maar hoe neem je dat? Hoe doe je dat? Nou, heel concreet. Door te gaan zitten of liggen. En uh -huh. door te oefenen, je aandacht te oefenen. Je denkt aan een mooi paard dat je onderweg gezien hebt. Ook. Nou, je denkt bijvoorbeeld aan je ademhaling. Of je, je. Nou, het is meer dat je leert je aandacht te richten, te focussen op een. Bepaald object, de ademhaling wordt daar vaak voor gebruikt. En um, de ervaring die je hebt te accepteren zoals die is, zonder daarin mee te gaan. En daardoor een aantal dingen bewust te worden, bijvoorbeeld dat de gedachten uh, emoties tot gevolg hebben, dat ze soms leiden tot gedrag, automatisch uh -huh. gedrag, en daar, um, dat niet te doen. Maar door te beseffen, ik denk dit, ik heb dat nou eenmaal lijkt er ook een soort acceptatie te zijn. Ja, ja. dat heb ik nou eenmaal, Dus acceptatie is een ander element... wat centraal ja. staat in die mindfulness. De ervaring accepteren zoals die is... zonder te willen dat die anders is. Zonder te Geen willen dat verzet er we... tegen. Ja, omdat verzet ertegen vaak de zaken erger maakt dan zal zijn. En helpt dat alleen bij hoofdpijn of ook bij andere klachten? Nou, je noemde net een heel scala aan klachten. Nou, dus het... maar twee hoor. Buikpijn, <laughs> Buikpijn hoofdpijn. hoofdpijn. Nou, maar ja, er zijn er heel nog veel soorten klachten waar ja. mensen aan kunnen lijden. <laughs> op de borst, vermoeidheid, Nou, dat zijn ook veel... En daar helpt het klachten. ook? Nou, daar zijn we nu naar aan het kijken. Of, Want hoe onderzoekt u groep... dat dan? Of dat helpt? We doen dat in samenwerking met de huisartsgeneeskunde. Dus we vragen mensen die vaak de huisarts bezoeken... met dit soort klachten, vragen we um, om mee te doen. En de helft krijgt wel de cursus en de helft niet. En dan, dan kijken we na verloop van drie maanden... en ook met een periode of zowel de lichamelijke klachten minder worden... maar ook of mensen zich beter voelen... Het psychologisch welbevinden, kwaliteit van leven. En ook of ze wat meer mindful zijn geworden. En dat, ze... dat, dat leer je op een cursus. Dat kan je niet zelf, wat u nou ons vertelt... kan ik niet zelf meteen toepassen. Dat moet je onder leiding van een cursus doen. Het, het kan allebei. Er zijn uh, boeken te koop met, met cd's om te oefenen. zelfhulpboeken. Uh -huh. Maar we raden zeker mensen met klachten... Ja. wel aan om het, om het in een uh, cursusverband te doen. En ook om het te doen in een um, gezondheidszorg setting, ja. waar dit soort cursussen gegeven worden door professionals. Ja. Maar die resultaten, dat, dat, is, dat is dus eigenlijk de, de respons van de mensen die meedoen. Die zeggen, ja, ik heb er minder last van. Of kunt u ook in die hersenen kijken? Ziet u dat er veranderingen zitten? Ja, we doen beide. Ja, is dat echt zo? Kun je in die kop kijken en... Nou ja, je, hebt, je hebt daar instrumenten voor om naar ja, ja. te kijken. Bijvoorbeeld, hersenfilmpjes worden wel gemaakt. Zo'n ja. EEG. Dan krijg je van die en wat ziet u dan? Nou, daaruit blijkt bijvoorbeeld dat mensen um, met, um, die mediteren. Dat, gaat dan, dat is vaak onderzoek naar meditatoren versus mensen die nog nooit gemediteerd hebben. Ja. Um, dat die minder schrikachtig zijn, dat die zich beter kunnen concentreren. En ook wel met neuroimaging onderzoek wordt gekeken. door het maken van hersenscans. Ja, dus in feite nou ja, maak je dan een foto van de hersenen. Ja. Niet alleen van de structuur van de hersenen... maar soms ook van het functioneren van de hersenen. Welke hersengebieden op een bepaald moment actief zijn. Ja. En uit dat soort onderzoek blijkt dat uh, uh, meditatie... en ook de mindfulness-cursus waar we het over gehad hebben... dat die effect heeft op de um, hersengebieden... die de emotionele informatieverwerking mm -hmm. die daarbij betrokken zijn. Of ook bij angst en stress. De amygdala bijvoorbeeld. Dus een van de onderzoeken naar mindfulness daar bleek uit dat de afname in stressklachten die mensen rapporteerden... Ja. dat dat correleerde met een afname van de activiteit van de amygdala in de hersenen. Die worden wat minder druk. Ja. Die, heb, die hebben minder te doen. Maar u, u bent psychiater. Ja. Um, uh, helpt het ook bij, bij, bij echte geestziekten... Nou, feitelijk is, is daar al meer onderzoek naar gedaan. Dus het de eerste uh, grote onderzoek naar mindfulness-based cognitieve therapie... was bij mensen met terugkerende depressies. Dat is al in 2000 geweest. En sindsdien zijn er ook nog twee grote trials geweest die dat uh, bevestigen. Dus dat uh, mindfulness resulteert in het um, halveren van de kans op een nieuwe depressie... bij mensen die al uh, drie of meer depressies gehad hebben... En die groep heeft een hele hoge kans op een nieuwe depressie. 90% van die mensen krijgt in het jaar volgend op zo'n onderzoek weer, weer een depressie. Uh -huh. En dat kunnen we met Mindfulness halveren. Wat goed zeg, dat dat uh, werkt. Want bij Mindfulness denk je, tenminste ik, vaak in een bepaald rijtje met andere... Je vindt het een beetje soft? Ja, ja dat je ja, denkt, denk uh, ik altijd een beetje dus kan een ja, serieus denk, uh, effect uh, yeah. hebben. Nou, dat is niet zo. Je moet het maar eens het proberen. Het is beter dan antidepressiva, geloof ik. Hè? Dat nou, veel, even is dat even goed. Die twee andere onderzoeken ja. vergeleken met antidepressiva, inderdaad. En daar bleek dat het uh, nou, ietsje beter, maar niet significant. Maar het is dus een alternatief voor in mensen die om wat pillen. voor reden dan ook ja. willen stoppen met antidepressieve medicatie. Maar je zei, je, ziet, of je ziet wat in, in, in die hersenen, maar dat, dat schijnt ook bij mediteren te zijn. Hè? Dat, dat de bloeddruk verlaagt. En, uh... Ja, dat is een collega van jou die daar onderzoek naar doet in Tilburg. Ja. Dat zijn vaak wel inconsistente doe, bevindingen. Ja, maar doe jij daar onderzoek naar, André? Nee, nee, nee, oh, dat ook wel zeggen. Ivan Iki maar toevallig voor ik bij hem wel de cursus. Ja. Maar wat veel mensen denken is dat mindfulness of mediteren dat dat ontspannen is. Dat dat zitten is en lekker tot rust komen ja. en, en lekker relaxen. En dat is het niet, het is eigenlijk heel hard werken. Ja. Het is heel moeilijk omdat je continu terug moet gaan naar je ademhaling en gedachten die bovenkomen en die in je opkomen daarvan. Goed, die moet je aankijken, maar verder geen energie insteken. Niet verder gaan met die gedachten. Uh, dus het, het is heel inspannend en hard werk. En blijft dat inspannend, ook als je dat vaak doet... Als je, je dagelijks een moment neemt om te mediteren of bezig te zijn met mindfulness. Er is wel een gewenningseffect. Maar het, nou goed, bijna doe ik net alsof ik een hele groot expert ben, dat is niet zo. Maar de ervaring die ik heb met mindfulness, is, er is wel. Een, het, het gaat wel steeds makkelijker. Maar het blijft iedere keer weer. Hoe lang je het ook doet, word je weer bewust van hé, hey, ik heb weer de laatste minuten volgens mij ben ik bezig geweest met wat ik zag eten ja. In plaats van naar mijn <laughs> ademhaling. hangt het ook erg van de dag af uh, is mijn. Ja? Je kan van die van die jachtdagen dagen hebben dat je er helemaal niet in raakt en je kunt dagen hebben dat het. Uh, maar je probeert het elke ja. dag. Bastiaan. Ik heb het een tijdje geprobeerd. Ik heb ook zo'n cursus gedaan. We hebben hier Mindfulness. Aan, aan, aan. Nee, nee, nee, nee. Uh, maar jij hebt echt zo'n cursus. jij ook volgens mij. Nee, nee, nee, nee, ik oh, niet. Maar ik, nou, vind ik vind het interessant. <laughs> He, ik vind het interessant. Want ik ben niet van de pillen. En moet ik zeggen, ik heb ook nooit klachten. <laughs> gaat het heel... Wacht maar. Oh, wacht maar. Nee. Als je zo gaat denken, dan... Maar Ik heb nooit klachten. Maar, maar wat was voor jou de aanleiding, Bastian, om zo'n cursus te gaan doen? Uh, eigenlijk was de aanleiding dat mijn vrouw dat wilde doen. En dat ik heel erg geïnteresseerd ja, was om mee, uh, om mee te gaan. Okay. Dus daar, ze hoefde niet aan te dringen. Zeg. Nee. Ik, vond dat wel, uh, ik vond dat wel interessant. Maar omdat je dacht, dat heeft een bepaald effect bij mij? Of was het gewoon een soort wetenschappelijke nieuwsgierigheid? Hoe werkt zoiets? Ik had mij van alles bij meditatie voorgesteld. En daar bleek niets van waar te zijn. Behalve dat het wel een hele interessante exercitie is. Maar ik doe het overigens helemaal... Mijn vrouw die mediteert bijna elke dag... en ik doe dat helemaal niet. Hmm. Maar, maar dat goed. komt omdat ik van maar mezelf gewoon jou heel opgeleverd... die mindfulness. <laughs> nee, maar ja, toch, uh, toch zeker... Een, een, uh, een betere observatie... van eigen reacties. Uh, minder, uh, minder driftige... Uh, uitbarstingen. Uh, en meer rust in het... bijvoorbeeld zijn met de kinderen. Hmm. Je Want bent de, meer aan harmonie, de, lijkt nou, het. De kleine zelfstandige heeft altijd wel wat te doen, zeg maar. En, <laughs> en, en dat ben de, jij. Er zijn van die momenten dat ja. je dat gewoon niet moet doen. En dat gaat veel makkelijker eigenlijk sindsdien. Ja. Hm. Nou, uh, Anne Spekkens, een, <laughs> een betere promotie. En Doe je het zelf? Ja, ja. uiteraard zou ik bijna zeggen. Ja. Tenminste, je kan dit soort trainingen niet geven als je niet zelf ja. uit eigen ervaring ook... Uh... Dus jij onderzoekt maar je geeft ook zelf de trainingen. Ja. Ja. En dat doe je bij mensen die jij hebt uitgenodigd... of mensen die bij jou op spreekuur komen? Of... Hoe gaat dat? Ja, beide. En omdat ik, we, ik werk op het UMC Centraal routboudwet het is een academisch ziekenhuis. Dus we, de meeste mensen die we nu zien voor de trainingen zijn... ook deelnemers aan onderzoek. Ja. Er loopt een groot multicenteronderzoek naar, uh, naar bij depressie. Dus, waar we meerders vergelijken met antidepressieve medicatie. Maar ook de combinatie van de ja. twee. Om te kijken of dat niet toch nog uh, meerwaarde heeft. Dus um, ja... En je hebt een collega, die doet dat vooral met mensen die vermoeidheidsklachten hebben. Ja, daar hebben we wat pilot studies gedaan. Maar daar is het Van nog die niet zo. Uh, vermoeidheid. Ja, daar is het nog niet zo straight forward om eens een nee, dat term me term je... te gebruiken. <laughs> je bedoelt, daar is nog niet zoveel progressie, zoveel <laughs> op vooruitgang. Ja, want daar lijkt toch um, mindfulness niet nou het meest. Uh, veelbelovende behandeling nee. te zijn. Het is, daar is juist activiteit. En, okay. en, nee, maar uh, Andreas zei net... Het is, je, moet, je moet er behoorlijk voor werken. Dus ik dacht, ja, nou, als dus je, daar je zo moe bent... Daar is niks op tegen natuurlijk. Daar is niks op tegen. <laughs> Het is, het is een vaardigheidstraining. Maar ja. bij de chronisch vermoeide patiënten blijkt dat het, dat het uh, nou ja, langzaam reactiveren van die mensen is een heel belangrijk element van de behandeling is. En, en mindfulness, maar goed, daar moeten we ook nog verder naar kijken hoor. Daar zijn we net mee begonnen. En hoe wordt. Hoe wordt u... Het is niet een panacee voor alles. Nee, nee dat nee, is nee. ook wel uh, goed om te ja. realiseren. Maar, <laughs> maar uh, je hebt natuurlijk uh, medici die denken: ah, flauwe kul, wat een onzin. Mensen stellen zich aan, er is niks te vinden in hun hoofd, dus ze moeten zich niet aanstellen. Is dat zo? Ik, kan me zo ik, ik hoop dat er steeds minder dokters zijn die zo nee, reageren. Heb je dit soort ervaringen? Ja, de patiënten met dit soort klachten hebben, hebben dit soort ervaringen bij de vleed. Ja. Maar u en als onderzoeker, ook, uh, als, als, als psychiater, hebt u die ook? Over de mindfulness. Ja, dat collega-artsen denken, waar is die ja. mee bezig? Zeg? Nou, er is een, een groep die daar wel um, belangstelling voor heeft. En ook, we leiden ook steeds meer uh, dokters op hierin. Hè. Ook in, het, in de opleiding. We gaan nu bijvoorbeeld een cursus aan co-assistenten geven. Ja. Maar er is ook een groep die dit soort uh, voordelen heeft, zeker. Ja. En niet alleen onder de dokters, ook onder bestuurders en mensen die... Ja. Dus dat is... Uh, Vecht een beetje om, om een dit beetje allemaal wel. gedaan ja. te krijgen. Ja. Dus het gaat niet allemaal over rozen. Dat, ja. uh, Eigenlijk toch merkwaardig. Asprintje, placebo's, we nemen het allemaal. En hier gaan we moeilijk over doen. <laughs> ja. Toch? Nou ja, eh, mocht ik ooit... Ook voor die ben vage... Hartelijk welkom. Ja? Nee, maar dat, ik heb ik ja, het wel interessant. vage klachten, hele concreet. Het is ontwikkeld voor mensen met chronische pijn, ja, oorspronkelijk. Ja. Maar echt mensen die drie keer hun rug hebben gebroken. Nou, nou. Ik bedoel, ja, goed, uh... en ook multiple sclerose, een ja. kankerpatiënt. Dus het is... Uh, ja, horen de tune. Tot zover Pavlov. En we danken onze gasten Anne Spekkens, Andreas Wismeijer en Bastiaan Gelijnsen. Reacties op wat hier besproken is kunt u sturen naar pavlovradio.ntr.nl. Strangs langs de lijn. En wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Fijne avond. Dag. Dag. Actie. groene Actie. Actie. Gaat natuurmonumenten de barricades op tegen het natuurbeleid van het kabinet? In Vroege Vogels komt het antwoord. Om allen op voor de natuur! Maar we zijn ook bij de verhuizing van een Javaanse neushoorn. We gaan de vossenjacht met lichtbakken onmogelijk maken. En we tellen mee. Zes mussen? Eén koolmees, drie groenlingen. Ja, Vroege Vogels zit midden in het weekend van de nationale tuinvogeltelling. We geven tussenstanden en tips. Hé, hey, Turkse tortel.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 En wie voor eind januari een spaarrekening opent en minimaal 5000 euro stort, krijgt 20 euro cadeau. Kijk snel op bankofscotland.nl Zembla deze week over vreemdelingen die ziek zijn en toch het land uit moeten. patiënte Angela moet van de immigratiedienst terug naar Ghana. En zo gaat het met veel meer zieke vreemdelingen. Specialisten die hen behandelen, vinden dit onverantwoord. Ziek en uitgezet in Zembla. Vanavond half elf bij de VARA Nederland 2.